Gestart. Mark Hokke met het NOS Journaal. Dutchbed-veteranen eisen eerherstel. Het overleg met Defensie over excuses en een financiële vergoeding duurt nu anderhalf jaar... ...en dat vinden de veteranen te lang. De oud-militairen waren in 1995 gelegerd in Srebrenica... ...toen dat door Bosnische Serviërs onder de voet werd gelopen. Vorig jaar erkende minister Hennis dat het een onmogelijke missie was...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 Volgens minister Schouten heeft de visstand in de Noordzee zich de afgelopen jaren goed ontwikkeld. Zij noemt het akkoord een goede balans tussen ecologie en economie. De PVV doet in Rotterdam definitief mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Morgen presenteert partijleider Wilders bij een moskee in de wijk Feyenoord de lijsttrekker. Vorige week maakte Wilders al bekend dat de PVV ook in Utrecht meedoet. Het weer, het is bewolkt en er zijn perioden met regen. staat een stevige wind. Later vanmiddag is het wat langer droog, maar tegen de avond gaat het opnieuw regenen. En het wordt 4 tot 7 graden. Morgen opnieuw buien, in het noordoosten en oosten mogelijk met natte sneeuw. Soms ook zon. Het wordt dan een graad op 5. Dit was het F ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van...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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met men ik, nu. ZFM. Luncht. Ik, ik heb nou een hond en het gekke was. Ik dacht, ik, ik heb een unieke keus gemaakt. Ik heb nou eens eindelijk, daar zoeken we toch allemaal naar een echte lunetkeuze. Dat blijkt weer helemaal niet waar hè? Ik ben precies op het hormonale schema aan een hond begonnen. Vrouwen van mijn leeftijd beginnen massaal over een hond. Ja, ik wil een hond, ik wil een hond. Ja, vind ik wel leuk. 50 plus en we willen opeens allemaal een hond en ik snap het wel. 50 plus, dat is het moment, het moment uh, waarop de, waarop, uh, waarop de, de, de kinderen de, de deur uit gaan. Ik heb geen kinderen, maar zelfs die zijn de deur nu uit, begrijp je? <lacht> Dat is even een momentje, zou ik maar zeggen. Want daarvoor, stel dat je wel kinderen hebt, dan ben je een roedelleider. Je hebt een gezin en je moet het aansturen. En je moet halen en brengen en opvoeden en, en afstraffen. Maar niet te veel en ook niet te weinig. En, en ouderavond en, en gym en ballet. En uh, niet met je computer, twee uur kijken, maar uh, vakantie en kerst. En, enfin, je, je moet geven en voeden en je staat aan. Je hebt geen tijd om over jezelf na te denken. En dat is zo geweldig. Uh, en je snakt eronder wel eens van... Oh, ik wou dat ze de deur uit waren. Ook eindelijk een kamer voor mezelf. <lacht> nou, en daar is het moment. Ze gaan studeren. Dag, schat. Geniet van het leven, maar wel werken. Hè. Studeren. Kom op, grijp het leven bij de kloten. Maar wel werken. Dag. Ze gaan de deur uit. De deur slaat dicht. Even een moment van... Uh, uh. This is my life. I don't uh, give a damn. En eindelijk is alles van jou. Oh, oh, oh. Maar het blijkt dat je langer niet over jezelf nagedacht hebt dan je interieur. En, je, en, je, en opeens gaan die schellen open. Je hebt niks meer te geven. En, te, en, en je loopt door je huis en de adem benedenk je moet iets rechtleggen. Dat helpt. Rechtleggen helpt. Oh, oh, oh fuck. Dat, uh, nou, dan ga je maar opruimen. Eindelijk kan je opruimen. Let op. opgeruimd. Oh, ik heb lekker niets te doen. Fuck weekend. Daar zijn ze. Was schat. Heb je was bij je? Witte en bonte. Oh, geweldig. Kom maar door. Oh, heerlijk. Ga ik je ook nog voor je strijken. Oh, wil je koffie? Je, wat? Je, je kwam alleen de was even brengen. Je gaat weg nu. Oh, je gaat stappen. Je komt zondagavond de was weer even ophalen. Oké. Okay. Gezellig, hè? Oké. Okay, dag, lieverd. Fuck, ik zou ook al eens willen stappen. Wat moet ik nou Oh, sorry. dat had je niet moeten horen. Wat zeg je? Nee. Tuurlijk kan mama gaan stappen. Waarmee moet mama gaan stappen? Met dit hier dat jullie leeg hebben gezogen toen je klein was. Ze hangen op mijn knieën. Moet ik het hiermee doen? Hallo, I'm everyone. Wat zeg je? Ik moet het leuk gaan hebben met papa. Nee, jij hebt verstand van het leven. Papa, is dat die man die hier in die stoel altijd... Oh, je bedoelt die man die boven achter zijn spelcomputer zit... met, uh, met zo'n plastic race stuur en een plastic race racepedaal. De coureur die nou uh, de Nurembergring aan het rijden is. Hoor je hem? Wat zeg je? Je, je komt ook niet met kerst en oud en nieuw. Oké... Okay. En voor mijn verjaardag... Uh... Voor mijn verjaardag stuur je een sms, want je bent in het buitenland. Die stuurt een sms, wat ongelooflijk lief. Ik voel me altijd zo gezien als ze niet even bellen. Langskomen ben je gek, maar een sms, hè? Gefeliciteerd met je verjaardag. Grr, je zoon. Grr. Wat is. Waarom stuur je nou iemand grr, grr, je zoon? Wie krijgt er ook wel eens grr, grr. Hoe duur is het? Leuk! Drie let, groet, wel zo gezegd. Maar man, stuur maar een telegram, Instagram. Fuck, het is tenminste een gratis zak. Nou, iedereen de deur uit, jij met zo'n gat in je ziel. In je, en je woont met troep samen, troep, je krijgt het niet opgeruimd. Ik woon al drie jaar met vier elektriciteitsbuizen. Dat komt omdat papa voor mama een airconditioning zou aanleggen. Want mama heeft het warm, koud, warm, koud, warm, koud, warm, koud. Ja. Ja, we, we zijn ook wel naar de praxis geweest. En we hebben ook wel alles gehaald. En toen het eenmaal thuis lag, kreeg papa een ernstige... Ah, een momentje, dat duurt nu al drie jaar. Ik roep wel eens zelf weer eens weggooien, schat. Nee, ik ga er volgende week aan beginnen, ja. Dus nu liggen er bij mij al drie jaar vier elektriciteitsbuizen in de woonkamer. Maar ja, alles wat is, dat is. En dat is eigenlijk wel geruststellend, vind je niet? Dus je, je sluit er vrede mee. Ja, dat had die vrouw. Die woonde samen met vier elektriciteitsbuizen. En het gekke is dat uit, uit troep ook creatie kan ontstaan. Alles wat je dacht, dat niks voorstelde, kun je pakken en iets van maken. Ik heb een, uh, ik heb een uh, installatie ontworpen uh, en, en Boymans van Beuningen is geïnteresseerd. Kijk. <lacht> Zo zie je hoe mooi het in de wind is. Ik noem het ook engel van liefde, vlinder van liefde. Ik ben een vlinder van liefde, ik vlieg van bloem naar... Bloem. Ik was een rups met duizend pootjes gehecht aan de grond. Nu heb ik een helikopterview boven de wereld uit. Al mijn illusies zijn neergestoken. En ik ga Mika doden. Maar er ligt er maar één over mekaar. Artiest in het licht. Ja, ja, ja, ja. Oh, dat gaat allemaal fout hier. Ja, uh, mijn hele koptelefoon in de war. Nou, oké. Okay. Maar even zo. En uh, toen dacht u ineens, hé, hey, wat is dat nu? Ineens uh, CFM Klassiek? Nee. Het is zondag, het is, dat was zondagavond. Dit was gewoon uh, nu omdat uh, de, onze vriend Jaap van Zweden... want die was het natuurlijk. Die uh, was gisteren jarig... Ah, wist je dat? Nee, ik wist het ook niet. Nee, dat wist nee, nee, nee. nee, je niet. Ik ook niet. Maar goed. Uh, Jaffers dus. Gisteren was hij jarig. Hij is geboren in 1960 op uh, 12 december. Dat was dus ook gisteren. En uh, op uh, tienjarige leeftijd uh, was hij al op vioolles. Hij kreeg onder andere les uh, van, uh, via, uh, van uh, Louise Wijngaarde en Davina van Wely. In 1977 won van Zweden het Nationaal Vioolconcours Oscar Beck. En dat is heel beroemd. Uh, hierna vertrok hij naar uh, New York om te gaan studeren aan de Juilliard School of Music. Van 1979 tot 1995 was hij uh, eerste concertmeester van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. En hij was daarmee de jongste concertmeester die het orkest ooit had. Grote kansen heeft hij gekregen van Joop van der Ende. Die een aantal jaren zijn manager is geweest. En hem uh, bij grote orkesten heeft voorgesteld. Hij uh, is daarna uh, vanaf 1995 tot heden uh, chefdirigent geweest of dirigent geweest. En bij niet de minste uh, orkesten. Onder andere bij het Orkest van het Oosten. Dat is het orkest wat u regelmatig ook in Maestro ziet. Wat ik overigens een geweldig programma vind. Maestro op zondagavond. Uh, en is ook nog geweest bij het Residentieorkest in Den Haag. Het Radio Orkest had hij ook nog. En het Radiokamer Philharmonie. Uh, nou, het is een zeer begenadigd man dus. Een goede violist. Prachtige violist. En dat hoorde u net in een hele leuke opname... van een liedje uit de West Side Story. I Feel Pretty. En uh, dat was een hele uh, leuke combinatie... want hij speelde dat met het Nederlands Saxofoonkwartet met en zijn viool. Dus leuk om dat zo eens te horen. Ja, oké. Okay. Dus uh, en voor de rest uh, schakelen we nu dus weer door... naar CFM Klassiek op zondagavond. Zo is dat. Hé, hey, uh, ja, wat gaan we doen eigenlijk? Nou, dat weten we al, hè? Culture! Heb je nog cultuur? Ja, ja ik heb, heel veel, ik heb oh, heel veel. Nou, barst los zou het zeggen. Het is natuurlijk cultuurtijd. In Heemstede in Theater De Luifel is aanstaande vrijdag... brengt Milou Frenken een ode aan het kleinkunstlied. In deze nieuwe voorstelling brengt Milou niet alleen liedjes... van eigen hand en Begeleid door een topband voert ze ook... haar favoriete liedjes van collega's uit. Ze heeft namelijk 25 gesprekken met collega's gevoerd... en daarin stond de vraag centraal. Wat is jouw meest dierbare, zelfgeschreven lied en waarom? Ze vroeg het collega's als Joep van het Hek... Brigitte Kaandorp, Mike Baudet, maar vele anderen. Ze geeft dus de geheime prijs van het Zongsmeden en dat ze, bestrooit ze met smakelijke, vermakelijke anekdotes... over het leven en werk van die collega's... Er kunnen gastoptreders van een van haar bekende collega's worden verwacht. Het is in de Luifel aanstaande vrijdag. De aanvang is kwart over acht. En de prijs is 19,50 euro. Ook in de Luifel, zaterdag de 16e, cabaret. En dat cabaret draait rond Johan Gozens. Hij is cabaretier-schrijver. In 2006 won hij prijzen op het Groninger Studenten cabaret Festival. En in 2013 werd hij genomineerd voor de Nederlandse hoop voor de meest veelbelovende cabaretier. Over zijn ervaringen als leraar op een ROC schreef hij de bestseller Wie heeft er wel een boek bij zich? Johan Goossens houdt graag het vuurtje brandend. Het vuur van de passie en van de idealen. Ook al is hij inmiddels de dertig gepasseerd... en ook al heeft hij inmiddels een koophuis en een tafel... waarop geen vlekken mogen. Daarom heeft hij zelfs onderzettertjes. Voor als iemand een biertje wil. Brandt het vuur nog wel zo hard? Of is het slechts een waakvlam? Dat vraagt Johan zich af. En hij stelt zich op de barricades wel op. Maar hij heeft ook last van zijn rug. Het parool heeft over Johan Goossens geschreven... Dit is een hele grote antwoorden en dat is dus te zien in Theater De Luifel. Aanstaande zaterdag de 16e, aanvang kwart over acht. En daarvan is de prijs 18,50 euro. Tot zover De Luifel het komend weekend. En dit is Bobby Bloom, Montego Bay.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 That I write on my wish list this year Oh yeah I'm talking back in the day, back in the day. For As long as I remember The warmest time of year Was the end of December I'm going back for Christmas To the place where I felt most at home I walk down the stairs At nine in the morning To the smell of sweet chocolate and pine.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 Ja, van zo'n vent helemaal niet verwachten. maar zo'n alain. Maar dit kan hij dus ook. Prachtig kerstnummer. Met een wereldarrangement. Ik zou wel eens willen weten wie dat gemaakt heeft. Of wie dat zelf gedaan heeft. Of het een ander gedaan Maar het is, het is een wereld. Gewoon geweldig. Duet van Dane en alain Clark. Uh, going back for Christmas. Ken jij het ik, heb het, ik heb het eerder gehoord, ja. Okay. Maar kennen is een groot woord. Het dus ja. is nog steeds meer een verrassing. Ja. Erg goed. Ja, vind ik dus ook. Goed, dan gaan we weer een rondje cultuur doen. Jawel. Donderdag 14 december. Dat is dus morgenavond. Is aanvang kwart over acht. In de Agat, Sint-Agatha-kerk in de Breestraat van Beverwijk. Het Christmas-concert van Anunia. Het internationale topkoor Anuna, Anuna legt voor u rond de kerstdagen een klanktapijt neer... van loepzuivere engelengezang, ritmische songs en meditatieve Gregoriaanse liederen. Gecombineerd met prachtige kostuums en vlakkerend kaarslicht... levert dit een bedoverend kerstconcert op... met klassiekers als Silent Night, Away in a Manger en andere sfeervolle... Traditionele liedjes afgewisseld met eigen tijdswerk. Meedoet ook de inmiddels 23-jarige Sarah Weda uit Rotterdam. Zij zingt nu al ongeveer vijf jaar met de eerste zanggroep en maakt trouwens als enige Nederlandse deel uit van Anunia. Morgenavond dus de Sint-Agatha-kerk aan de Breestraat in Beverwijk. De prijzen zijn 27 euro, inclusief een pauzedrankje en garderobe. Vrijdag 22 december, dus dat is nog een stukje weg... geeft Shirma Rouse Rous, een uh, celebration of Rita Franklin... een ode aan de grote soul diva die dit jaar 75 jaar werd. De zangeres Shirma veroverde het grote publiek... met haar overtuigende deelname aan de Voice of Holland... In The Queen of Soul geeft ze een kijkje in het leven van haar grote idool Aretha Franklin dus en zingt ze begeleid door een swingende achtmansformatie alle grote hits zoals Think, Respect, Natural Woman, Bridge Over Troubled Water en veel veel meer. Dan gaan wij naar het Patronaat, waar aanstaande zaterdag een feestje is, s'nachts van 11 uur tot 4 uur zal DJ Gary Global en zijn DJ-vriendjes alles draaien en alleen maar uit de 90s. Van Six Mix A Lot tot Ride Set Thread, van Nirvana tot NSYNC, van Whitney Houston tot Too Unlimited en alles wat daartussen zit. Plus een gezonde dosis onzin wordt ons beloofd met een aantal knipogen. Het is zeker niet voor het eerst dat deze 1992 special wordt gedaan. En er komen natuurlijk alle hitjes voorbij uit die jaren 90. Het is het patronaat aanstaande zaterdag. De toegang is 18 plus 12,50 euro. En groeptickets voor 5 euro per persoon. Tot zover, stukje cultuur voor nu. Maar weer mooi. Je weet weer in ieder geval waar je naartoe kan. Ja, dat is weer zat te doen. En we moeten ook niet vergeten dat er zaterdag ook nog iets moois in de krocht is. Hè? In Zandvoort. Zangavond van Esther Verhagen. Oeh, Dat schijnt ook heel mooi te worden. Maar ja. dat noemen we. Hè? Dit zijn de Tremolo's. Call me number one. Number 1. Liedje van de Tremolos. En het is uh, alweer door half 1 heen, dames en heren. En dat betekent dat wij natuurlijk razendsnel naar het uh, regio nieuws moeten. Want anders dan loopt het zwaar uit Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Websweerers. In het zand heeft de politie gisteravond drie arrestaties uitgevoerd... nadat een auto op een andere auto was ingereden, op de N9. Door de botsing kregen de inzittenden van beide voertuigen ruzie met elkaar. In de auto waarvan de drie inzittenden gearresteerd werden... bleef een hond alleen achter. Hij is door de dierenambulans opgevangen... De persoon die de melding van de ruzie bij de politie deed meende ook pistoolschoten te hebben gehoord. Later bleek dat er geen vuurwapens bij de ruzie werden gebruikt. Een 33-jarige vrouw is maandag bij een overval in haar eigen woning in Beverwijk bedreigd met een vuurwapen. De dader belde rond 12 uur bij haar aan aan de Eduard Jacobslaan. Toen de bewoonster opendeed werd ze aan de kant geduurd en onder bedreiging van een vuurwapen moest de bewoonster haar telefoon en geld afgeven. Nadat hij zijn buit had geïnd is de man in een onbekende richting gevlucht. De politie is begonnen met een onderzoek. Het signalement van de man is groot en aziatisch uiterlijk, tussen de 30 en de 40 jaar oud. Tijdens de overval droeg de dader een donkerkleurige parka. Mensen of getuigen worden verzocht vanzelfsprekend contact op te nemen met de politie onder het bekende nummer 0900 8844 of anoniem 0800 7000. Bijna opsporing verzocht, maar de organisaties Harmoniekoepel. NL en Rotary Club Haarlemmermeer van 1852... voeren actie voor de Voedselbank van Haarlemmermeer. Ze hopen dat er zoveel mogelijk voedselpakketten... aan 10 of 15 euro worden gedoneerd. En vrijdag en zaterdag staan de vrijwilligers van de organisaties... bij een kraam van de Jumbo in het winkelcentrum, de Symfonie. De Voedselbankkraam krijgt tot vrijdag 22 december... een plekje in de supermarkt, zodat ook na zaterdag... pakketten kunnen worden gedoneerd. Tijdens het kerstlichtjesfeest op de Harmonieplein... daar op 22 december om 18 uur begint... wordt bekendgemaakt hoeveel voedselpakketten er zijn geschonken. De Haarlemmermeer Voedselbank heeft ongeveer 450 afnemers. Er woerde gisteren en nog een brand in de garagebox... aan de Kerklaan in Bennenbroek. 14 woningen werden uit voorzorg ontruimd... wegens een stevige rookontwikkeling.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 Het is vandaag bewolkt en vanochtend trekt er een gebied met regenland intwaarts smeltende sneeuw over de hele regio. Vanmiddag is het tijdelijk wat droger, maar later volgt er een regengebied En dat is dus nu al gaande. De zuidwestenwind draait, waait vrij krachtig en aan zee zelfs krachtig tot hard. De temperatuur stijgt naar een graad of 7. Vanavond en de komende nacht is het bevolkt en regenachtig. De wind wordt west en is vrij krachtig tot hard. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of drie. Ook de komende dagen draait het om buien die soms een winters karakter hebben. Maar geregeld schijnt ook de zon wordt ons voorspeld en wordt het een graad of vijf tot zes. Dit was het weer door ons verzorgd door Rico Schreuder. Dat was het weer.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 See them some more. de Franklin van het album uh, Lady Soul. Als ik het goed heb. Nee, Arita Now was het, volgens mij. Uh, ja. Uh, prachtig werkje. Think. Uh, later nog eens uh, dunnetjes overgedaan in de film The Blues Brothers, natuurlijk. Maar ik vind persoonlijk deze versie lekkerder. Die andere is wat sneller. Ik vind deze lekkerder. Goed, Think dus. En uh, we gaan gauw door, want ik heb nog een heleboel dingen te doen. En uh, Powderfinger. Niel With the big red. Het, uh, dat he, hij duurt nog langer hoor maar we uh, moeten uh, ja, moet even uh, kritisch zijn op de tijd want uh, we hebben niet zo vergeten hè, dit nummer duurt nog veel langer en uh, we hebben nog wat cultuur ook en dat moeten we vooral niet vergeten dus Beb vertel aanstaande zondag je gaf er net al een klein een, ja. een tipje van de sluier op 17 december in de krocht in Zandvoort Michel Varekamp. Michel Vaderkamp begon met het spelen van trompet toen hij tien jaar oud was. Zijn liefde voor de jazz werd pas echt geboren toen hij op twaalfjarige leeftijd... en een album van Louis Armstrong vond in de platenkast van zijn vader. In 1997 studeerde hij koemlaude af bij het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hierna toert hij met bands als Frafra Sounds en de Dutch Wing College... Door onder andere Australië, Zuid-Afrika, Cuba en natuurlijk Europa. Na enkele jaren wilde Michel niet meer alleen als sideman spelen. en zette hij een eigen projecten op. De afgelopen jaren heeft hij veel succes gehad met zijn producties Miles Louis. Michel Vadekamp dus aanstaande zondag in Theater de Krocht. De aanvang is als altijd 14.30 uur. De toegang is 15 euro. En nog een tip, want het komende jaar komt er weer aan. een paspartout voor alle concerten kost. 100 euro Ietsje verder weg donderdag 21 december Locatie podium Oude Kerk in Heemstede Is daar Wishful Singing Een kerstprogramma met als rode draad Een opdrachtscompositie van vijf gezongen kerstkaartkaarten. Gecomponeerd door Wijnand van Klaveren De teksten van de kerstkaarten werden bedacht door Brigitte Kaandorp En Wishful Singing zelf deze kerstkaart geeft het programma een theatrale samenhang... waardoor traditionele kerstliederen in een nieuw daglicht komen te staan. De traditionele kerstliederen die bijna iedereen kent... en die als vanzelf een kerstgevoel oproepen... dus in combinatie met onverwachte, soms serieuze, soms humoristische kaarten... die maken dat iedereen de zaal in een ongewekte, opgewekte kerststemming gaat verlaten... Een avond a cappella door wishful singing in een kleurrijke reis vol hoogtepunten en verrassingen. Wishful singing bestaat uit vijf vrouwen, vrouwen en roepen met hun zuivere stemmen en hun weergeluide podiumexpressie en scala aan emoties op. Dus het zijn klassiek geschoolde zangeressen, maar zij combineren hun wendbare stemmen en krachtige podiumprestatie op geheel eigen wijze. Donderdagavond 21 december kwart over acht. Locatie, podium, Oude Kerkheemsteden en de prijs is 21 euro. Dit was de cultuur even overgenomen van mijn collega Ron. Cultuur voor woensdag de 13e voor de komende week en een beetje weken. nummer 1972 en het in Nashville natuurlijk. En het nummer wat u hoorde, Satan is Real, oftewel Straight to Hell. Gauw door, want ik heb er nog meer. Ja, je moet nou ineens gaan haasten weer, Pot, voor je doe niet. Ook hij is jarig. Daar we Bob. 12 december 1992 werd hij geboren in Amsterdam. En uh, zijn vader Simon Postuma maakte ooit deel uit van het duo of, uh, The Fool. Die heel veel samenwerkte met de Beatles in, in de, uh, de Flower Power periode. Dat is hem dus. Douwe Bob. En uh, dan gaan we nu naar, ja, naar deze. Die is ook zo mooi.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 Verder de vogel aangeschoten, meer van morgen. Ja, dat is prachtig. Maar ja, het is een beetje een trieste aanleiding natuurlijk, want het is vandaag Robert Long zijn sterfdag. Uh, 2006 overleed hij in uh, Antwerpen. Uh, op 13 december dus. En uh, ja, ik had, ik, daarom, ik denk, deze wil ik absoluut nog wel even laten horen. Ik had er nog twee, maar die zijn niet zo heel bekend. Het is ook uh, de, de, de verjaardag van uh, de Ike Turner vandaag en ook van Ted Nugent. Maar goed, dat zijn mensen die. Ik U misschien niet zoveel meer zeggen, dus vandaar laten we het even zo. Uh, ik laat u Ted Nugent nog even een stukje horen gewoon. En dan gaan we eruit. Zo doen we dat gewoon. Er zit nu iemand over me te roddelen. <lacht> <lacht> Mijn rechteroor fluit. <lacht> Oké, okay, dit is de laatste voor vandaag. Ted Nugent. Cat Scratch Fever. Woe! Ja, onder de lekkere woeste klanken van Ted Nugent gaan we afscheid van u nemen, dames en heren. Uh, ik hoop dat u het een beetje gezellig gevonden hebt vandaag. Beppe, bedankt voor alle bijdragen van vandaag. Heel graag gedaan, heel graag gedaan. En uh, morgen ben ik er weer, samen met, uh, met Dolly. En uh, gaan we ook weer even een paar uurtjes lekker gezellig maken. Ik zou zeggen, een fijne dag verder nog, fijne woensdag. En tot morgen. Dag, dag. Oh ja, die 10 Nugent is jarig vandaag. Die uh, wordt vandaag uh, uh, 69. Dat ook nog even. ZFM wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoed.